Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Ho ho. De Naten Kok met het NOS Journaal. In Hongkong demonstreren weer duizenden mensen voor meer vrijheid en democratie. Voor het eerst in maanden gebeurt dat met toestemming van de autoriteiten. Voorafgaand aan het protest zijn er wel elf mensen opgepakt. De politie nam onder meer messen, een semi-automatisch pistool, vuurwerk en kogels in beslag. Morgen is het een half jaar geleden dat het massale protest in Hongkong begon. Sinds juni zijn er ruim 900 demonstraties geweest tegen de invloed van China. Sindsdien zijn er bijna 6000 mensen opgepakt. In Coevoorde zijn alle omwonenden van de ingestorte grillroom weer thuis. Gistermiddag moesten ze hun huizen uit nadat een explosie de grillroom verwoestte. Een jongen van vijf kon pas na enkele uren uit het puin worden bevrijd. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. De vader van het jongetje werd eerder al gered. Ook hij ligt in het ziekenhuis. Morgen gaat de politie weer verder met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Aan omwonenden is gevraagd om in de tussentijd niets op te ruimen. De Saoediër die vrijdag bij een aanslag op een Amerikaanse vliegbasis in Florida drie mensen doodschoot... heeft een paar dagen daarvoor samen met drie anderen beelden van grote schietpartijen bekeken. De leerling van de Saoedische luchtmacht opende het vuur in een klaslokaal. Hij werd doodgeschoten door een agent. Volgens de FBI gaat het om een 21-jarige man. Op een Twitter-account dat mogelijk van hem is staan anti-Amerikaanse berichten... In Miami heeft een kunstenaar op een beurs consternatie veroorzaakt. door het werk van een Italiaanse collega op te eten. Het ging om een werk van Maurizio Catalaan. dat bestond uit een banaan die met ductape aan de muur was geplakt. Een soortgelijke werken brachten eerder al tussen de 120.000 en 150.000 dollar op. De performance artist die de banaan opat, doopte zijn actie Hungry Artist.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 dwkmedia.nl dwkmedia zfm oh oh oh dit is kerst met zfm met nu nu zfm jazz. Hi lieve luisteraars. Ik ben Laura Fiji en ben vriendin en fan van de show van Marco en Erik. Fijn dat je luistert. Just nuts roasting on an open fire. Jack Frost nibbing at your nose. know that Ik ben jij al een beetje in de kerststemming. Nu wel. Ja, dit, waren ook weer, uh, dit was een prachtige plaat van, uh, van haar kerstcd van Laura Ficci. Um, in het eerste uur hebben we uh, een, een prachtig interview uh, laten horen. In een paar volgende uitzendingen hebben we nog een paar stukjes van een interview, maar we willen jullie er niet helemaal mee uh, over. Nee, het moet geen praatprogramma worden. Hè? Nee, precies. Dus we hebben een jazz-show. En, uh... Precies, dat is het ook. Um, maar uh, onze, onze collega's Auco en Jaap ja. gaan. Uh, nou, weet ik niet of het zondag de 20 ste of zondag de 22. Nou, in ieder geval uh, de zondag voor kerst. hebben zij een, uh, een, een, cast, 22ste. De ja. een kerst De 22e. Een kerstspecial. Auco en, uh, en Jaap. En volgende week zit onze collega Peter hier. Um, maar zoveel met kerst. Met uh, we hebben ook nog een andere een Nederlandse artiest, een hele jonge artiest... die wij ook een heel erg warm hart toedragen... omdat hij natuurlijk ook de Nederlandse... of eigenlijk de Nederlandse, de, de jazzmuziek... ook onder de jongere mensen, onder de aandacht heeft gebracht. En dat vind ik toch wel heel knap... want hij heeft uh, de, de Voice of Holland van 2019 gewonnen. En daar praten we natuurlijk over onze, onze grote vriend Dennis van Aarsen. En die heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. Een nieuwe single. En dat is uh, een Superhero... When she's tired When she's scared And when she thinks she's getting older Says she don't fit anywhere And her world is getting colder I rush right in to rescue her Before her heart's on zero Save her day Fly her away and be her superhero Little things mean so much And I can think it's no big deal But just a word or a touch can change the way she feels. It saves her from the maddening crowds, from heartless, thoughtless people. I fly her away, save her day. I'll be her superhero. Now I'm just an old man. But what she doesn't know Is how many times she saved me From the cold winds that blow When she softly calls me baby She doesn't even have a clue That she's the one I need So she makes my day and flies me away Just like a super hero. Onze vriend van de show. Dennis van de Aarsen. Ja. Mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. En wat fijn dat je luistert. En een hele fijne goedemorgen. Ja. Ik uh, wil nog even iets vertellen over, uh, over Laura. Oh! Ja. Want uh, haar moeder, die was ook al heel groot fan, of ook al, die was groot fan van Charles Aznavour. Dat meen je niet? Ja. En uh, Laura werd op achtjarige leeftijd uh, meegenomen naar het concertgebouw in Amsterdam. Want haar moeder, die dus groot Asnavour-fan was... Die, uh, die wilde graag naar dat concert. En uh, wat wel heel bijzonder is... dat uh, bijna vijftig jaar later... Uh, Laura door een gemeenschappelijke uh, vriendin... in contact werd gebracht met Charles. Jo. Ja, Charles Asnavour. En uh, dat was in Shanghai. In Shanghai was uh, uh, Laura uh, om een optreden te geven... En Charles Navour is naar dat optreden geweest in, uh, in Shanghai. En uh, Charles Aznavour was dusdanig onder de indruk... dat ze daarna uh, samen gedineerd hebben. Dus Laura Fiji en Charles Navour. En dat mondde eigenlijk uit, Marco, in een, in een hele goede vriendschap... tussen Charles Navour en Laura. En uh, ze waren eigenlijk ook van plan om samen een, een duet op te nemen in China. Maar... Helaas heeft het nooit zo ver mogen komen, want ze hadden allebei hele drukke agenda's. Nou, dat is jammer. Ja, dat is jammer, hè? Want ja. ik denk dat dat een heel mooi duet had kunnen worden. Dat denk ik ook wel. Ja, en het grappige is ook in, uh, in ons interview met Laura vertelde ze ook dat, uh, dat zij zelf wel een interview heeft opgenomen of een, een, uh, een duet heeft opgenomen met een beroemde Chinese actrice. Alleen het hilarische is dat die uh, Chinese actrice eigenlijk helemaal niet kon zingen. Nee, maar daar hebben wij een, ook een heel mooi interview over. Ja. En die gaan wij in een van onze volgende uitzendingen... Ja, maar het is echt uh, een heel leuk verhaal. Dus ja, uh, ja. blijf ons vooral volgen. Want uh, dat was echt heel grappig, dat, dat verhaal. Dus, uh, en dat klopt. Dus ja, dat wilde ik nog even kwijt uh, over, uh, over Laura. Nou, en dan sluiten we ook uh, ons thema af met uh, Laura Fitsi. Met uh, nog een prachtig nummer. En dat heet I Wish You Love. give your heart a song to sing and then a kiss but more than this i wish you love Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind dit een prachtig nummer. Ik word er bijna stil van. Um, ik denk wel, ja, het is echt een van mijn persoonlijke favorieten. Treintje heeft dit ook zo mooi gezongen. Ik vind dit echt zo'n mooi nummer. Treintje hebben we zometeen ook nog uh, ja, in het klop. Ik moet je alleen afvragen: is dit jazz? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Voor mij, het geeft wel jazz invloeden, vind ik. Als ja, vind ik ook. Ja, ik ja. hoor wel wat jazz erin. En als ik eerlijk ben en je kijkt bijvoorbeeld naar. Uh, de line-up van... Uh, um, ja, ja, jazz. Jazz, ja. ja, dan vraag ik me helemaal af. Uh, wat is jazz? Dan is dit absoluut yes als ja, je dit hoort. Dat klopt. Ja. Um, terugkomend naar onze uh, vaste items. Um, normaal gesproken bent u natuurlijk van ons gewend... dat we het tweede uur beginnen met een, uh, een nummer van een... Nee, een... Van een uh, artiest waarvan je uh, niet, uh, niet verwacht. Niet verwacht. Nou, ja. dat hebben we omdat we nu zo'n special hadden met Laura Ficci natuurlijk niet gedaan. En we willen natuurlijk ook nog even aandacht bespeden aan onze, onze vriend Dennis van Aassen. En die staat in het theater, Erik. Ja, in, uh, op woensdag 11 december, dus aanstaande woensdag, kwart over acht in Theater De Veste in Delft. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Uh, die zitten tussen de 26,50 en de 30 euro ongeveer. Nou, oh, dat valt mij. Is heel betaalbaar. Uh, ook zondag 15 december om 8 uur s avonds in theater aan de parade. Het is wel iets verder weg in Den Bosch. Ja. Maar... En hij treedt op met een prachtige big band hè? Ja. Dat, big ja. band Desco. Want jij bent er geweest hè? Ik ben in Haarlem geweest bij de première. Ik moet zeggen, het was een... Uh... Nou, wat ik het leuk vind is die jongen die is 25 en die brengt het, uh, het big band jazz genre, zeg maar Frank Sinatra... Ja, ja, dat genre brengt hij weer helemaal terug. En het ja. is helemaal van deze tijd ook. Het wordt helemaal in een modern jasje gestoken. En het is... Ja, ik vind het gewoon leuk dat jonge mensen zich ook zo interesseren voor de jazzmuziek. Ja, ik las ook dat uh, hij heeft zich laten inspireren door uh, Frank Sinatra, uh, Josh Groban en Michael Bublé. Dat zijn natuurlijk ook niet de minsten. Nee, nee. En uh, toen ik er was in Haarlem was er ook een, uh, een uh, pianist, uh, songschrijver... Uh, die ook uh, nummers heeft geschreven voor Frank Sinatra... en die heeft ook een nummer geschreven voor uh, Dennis van En Deze gaan we uh, hierna draaien. draaien. Ja. Ja. Leuk, ja. ja. Want ik wil nog heel even terugkomen tot op de agenda. Trouwens, en wij niet normaal een achtergrondmuziekje, Marco? Die hebben wij. Ja, nou, kijk. Klinkt alweer gelijk een stuk gezelliger. Maandag 23 december om 8 uur s avonds. Waarom zeg ik eigenlijk s'avonds erbij? Natuurlijk s'avonds om 8 uur. Ja, je gaat niet s'morgens om 8 uur naar een concert. Nee, toch? Precies. Mee. In het AFAS Circus Theater in Den Haag... En uh, ook daar zijn nog kaarten beschikbaar. Ook weer variërend in de prijs... tussen de 26 en de 30 euro. Dus ook heel betaalbaar. Voor een avondvullend programma met Big Band. Ja, En ik zou zeggen... Hè, ga lekker, ga het lekker kijken. In. En het is, echt, het is echt... Nou, Ik was al fan, maar toen ik naar die show ben geweest... was ik nog een grote fan. En daarom uh, laten wij nog een nummer horen... van zijn nieuwe cd. Forever You. Prachtig nummer. Uh, doing Alright. I'm side up. I've been away a while to climb the mountain. It's hard work just to make it. Guitar. de winnaar van de Voice of Holland 2019. Ja, hij kan toch goed zingen, zegt die man. Ja, 25 jaar jazz. Ja, ik hoop echt dat het dat hij uh, zo succesvol blijft, hè? dat hij niet. Uh, maar volgens mij heeft hij alles in zich om uh, ja, ja om, een om, mooie om een hele grote te worden. Hè? Dat denk ik ook. Uh, ja, dat denk ik ook. Nou, we zijn uh, op de nou, op de tweede helft van onze tweede uur. Dat maakt het allemaal zo complex en wiskundig. Tweede helft, tweede uur. Maar in ieder geval gaan we het een beetje over een andere, een andere boeg gooien. Ja, we zijn los nu. We gaan helemaal los. We gaan de, <laughs> de, de ballots en de, dat soort dingen zijn voorbij. Uh, met? We gaan, met? Wat zeg je? De ballots ja, zijn voorbij. Ja, die zijn voorbij. We gaan naar met. Met. En we hebben nu een mooi nummer klaarstaan van... Uh, The best things in life are free. op typisch Oh ja, treintje, Nederlands. En het is van, uh, van treintje Oosterhuis. Ja, Things in life they're free. The stars belong to everyone, they gleam there for you and me. The flowers in spring, the rabbits that sing, the sunbeams that shine, they are mine. Love can come to ja. Goeie, morgen is Zandvoort. Dit was uh, onze bekende Treintje, Treintje Oosterhuis. Natuurlijk uh, ook bekend vanwege haar vader. Uh, zeer uh, uh, grote vakman op het gebied van het maken van uh, muziek, kerkmuziek. Uh, ja, dus op dat vlak is hij ook heel beroemd. Ja, de muziek zit daar echt helemaal in de familie. Uh, en over... Uh, mooie muziek gesproken. We krijgen zo met Bianco. Daar verwacht je het ook geen jazz van? Nee, totaal niet. Maar ik ken Matt, uh, ik ben natuurlijk in, uh, in begin 50 en ik ken met eigenlijk uit de jaren 80 met uh, ja, nummers als Who's Side Are You On? en uh, More Than I Can Bear. En uh, ik heb met denk twee of drie jaar geleden gezien in dat Openluchttheater in uh, Bloemendaal. Ja, Daar trad Caprera. Hij Caprera. En dat was fantastisch. Het was echt heel leuk om hem weer even terug te zien. Met, uh, ook met zijn bekende hits. En hij had toen ook een nieuwe cd uit. En uh, ja, Matt is voor mij wel echt een icoon uit de jaren tachtig. Uh, ja, uh, lekkere muziek ook. Lekker en wat, wat hebben we nu klaarstaan, Erik? Nou, we hebben nu uh, Joyride van uh, Matt Bianco. Dus uh, nou start er maar in, zou ik zeggen, Marco. We're leaving, look out the window, there's not a cloud in the sky. Rienko en Joyride. Hé, hey, Erik, waarom is eigenlijk een saxofoon zo verbonden aan de jazzmuziek? Um, ja, dat is een goede Nou, overval graag. ik je een beetje. Daar overval je mij inderdaad mee. Ja, ik, ik associeer jazz eigenlijk altijd wel met, uh, met die goudkleurige blazers. Ja, met blazers, uh, blazers, ja, ja. Dat is toch wel... Uh, nou, daarom hebben we nu ook een, een, een plaat klaar liggen van uh, Gerald Albright. Een, een saxofonist uit uh, Los Angeles. Ja. En het nummer is uh, Wine Light. Dus het is van Joyride. Now wine light. Zo gezegd nogmaals een hartelijk goedemorgen vanuit de ZFM-studio. Mijn naam is Marco en mijn naam is Erik. Fijn dat je luistert. Dit was uh, heerlijke muziek van uh, Gerald Albright, ja, saxofonist uit Amerika. Ja. En we gaan nu over naar het uh, Britse continent en zo gezegd uh, we zouden uh, een wat andere soort muziek spelen als het eerste uur. En dit is ook helemaal compleet anders. Dit is uh, Eigenlijk een beetje een popartiest die wel de jazz, acid jazz genre uh, opgaat. En, Wat is acid jazz eigenlijk, man Ja. Goeie vraag, hè? Hele goede vraag. Nou, die houden we even, uh, die parkeren we even. Uh, het is in ieder geval uh, met, uh, met elektronische instrumenten. Acid jazz. Oké. Okay. Nou, Dit is Blow Your Mind van jamiroquai Closer to you, to you, to you, I want to get closer to you now. Het zonde zijn uh, om ons hele programma met uh, alleen te vullen met, uh, met Jamarquai. Want we gaan eigenlijk nu terug weer naar Nederlandse bodem. Want wij hebben ook, uh, we dragen ook nog, uh, of wij vinden het heel leuk wat uh, Jules Deelder doet. En Jules Deelder is natuurlijk de nachtburgemeester van Rotterdam. Maar hij is net zoals wij ook, uh, hij presenteert een, uh, een radioprogramma op Radio Rijnmond. En dan doet hij elke zaterdagmiddag... heeft hij daar een jazzprogramma. Dan dat doet hij gewoon gratis. En dat doet hij gewoon gratis. Net als ja. wij. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Maar Jules Stelder, ja, dat is hij is natuurlijk bekend van het theater... en van zijn, van zijn... ja... toch wel een beetje... Excentriek. Ja. Dat is het goede woord, denk ik. Excentriek. Daar was ik naar op zoek. Een excentrieke dichter. Maar hij heeft een waanzinnige voorliefde... voor, voor jazzmuziek. En hij heeft ook een aantal nummers gemaakt... Uh, nee, dus, je dat nou? Ja, samen met Boris van de, uh, van de Lek. En ik, wij hebben nu een heel, eigenlijk een heel leuk nummer uitgekozen. En dat nummer heet. Uh, nou ben ik het even kwijt. Het nummer heet Doe de Boogaloo. Gilles Deelder en Boris van der Lek. Veel meer tekst zat er trouwens niet in, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Doe de boegaloe. Doe de boogaloo. Maar wel uh, Rotterdam. En we blijven in uh, Rotterdam. Oh ja? Ja, Jan van Duikeren is een trompetist. Ja. En uh, die heeft een, uh, ja, veel solo nummers gebracht. Maar we kennen hem eigenlijk voornamelijk van... Uh, nou, hij is vaste trompetist in de band van Candy Dulve. Waarbij wij trouwens ook in gesprek zijn voor een interview. Maar Jan van Duijker is een prachtige, uh, ja, een hele goede trompetist. Ja, hij geeft ook lessen. Uh, Klopt. Hij is ook docent uh, trompet, trompetist. Ja, en Goed, hij ja. zit een beetje in de, in de jazz uh, funkscène. Dus eigenlijk uh, wil ik wel uh, wat laten horen. Ja, nou, daar komt hij dan. MUZIEK We zijn alweer aan het einde van ons programma gekomen. De tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. En uh, volgende week zit hier Peter. En die week daarna zit... Uh... Een duo-presentatie de week daarna? Ja, van Jaap en Auko. Die maken een speciale kerstspecial. Ja, dus zeker luisteren. Ja, en dit was uh, Jan van Duikeren. Ja. Een uh, Nederlandse trompetist. En we blijven bij een uh, trompetist, Erik. Ja, we gaan namelijk uh, luisteren naar Saskia Larro. Maar voordat we dat gaan doen wil ik jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken... ook voor het luisteren. En uh, voor op- of aanmerking... kun je altijd terecht bij ons, uh, op onze website. Of stuur een e-mail naar... info.jazzandvoort.nl jazzandvoort.nl. Info @jazzandvoort en, en dan is Jazz Zandvoort met drie zetten geschreven. Ja, want we horen graag wat jullie ervan vinden... Um, ja, en wanneer wij er weer zijn, tja, dat horen we nog. Dat is um, nog even niet bekend. De eerste uitzending in het nieuwe jaar hebben we wel een gemeenschappelijke uitzending... met alle presentatoren uh, van Jazz ZFM. Ja, leuk. Ook leuk. heel leuk. Ja, en daarna zal het nieuwe programma wel weer bekend worden. Had jij nog iets over Saskia Leroux, Erik? Nou, uh, ja, want Saskia treedt uh, in Nederland op. Ja, ik zeg in Nederland, want ze is ook in het buitenland heel erg populair. Ja, ze is populairder in het buitenland dan in Nederland. Ja, ja. net zoals Candy trouwens. Ja, zeker. Ja. Nee, Saskia treedt op 21 december op om vijf uur s middags in de Cotton Club aan de Nieuwmarkt 5 in Amsterdam. En daar zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dus als je fan bent, zou ik zeker even gaan kijken en luisteren. Zeker doen. Nou, nogmaals luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren naar ons programma. Ja, en wij zijn er in het nieuwe jaar weer. En we sluiten uh, het tweede uur af met uh, Saskia Laro. Really Jazzy.